Oud-president Bouteflika van Algerije is overleden... meldt de Algerijnse staatstelevisie. Bouteflika was 20 jaar aan de macht en trad in 2019 af... onder druk van het leger en na wekenlange massale protesten. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt. Bouteflika had een broze gezondheid. Sinds zijn beroerte in 2013 werd hij nauwelijks nog in het openbaar gezien. Bouteflika was 84 jaar. De Verenigde Staten erkennen dat bij een droneaanval in Afghanistan eind vorige maand tien burgers zijn omgekomen. Een generaal noemt de aanval een tragische vergissing en biedt zijn excuses aan. Doelwit was een Afghaan die uren door een drone werd gevolgd omdat hij werd aangezien voor een IS-strijder. Toen hij jerrycans in een auto laden, werd aangenomen dat hij explosieven wilde vervoeren en werd hij onder vuur genomen. De man bleek een Afghaan die voor een Amerikaanse hulporganisatie werkte en water vervoerde. Bij de droneaanval vielen tien doden. Direct na de aanval zeiden de Amerikanen nog dat er twee IS-strijders waren geraakt. Het weer vannacht op de meeste plaatsen helder en kans op soms dichte mist. Overdag eerst veel bewolking, later komt overal de zon door en het wordt graad of 21. Dit was het NOS Journaal.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 We staan jij bent aan de kerst, ik de bonbon. We staan jij aan bent de rubis, ik de kalkoen. Ik ben staan het zakje, de jij de thee. Ik ben aan de kans, jij de soufflé. Ik ben de keizer, ver. jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan We staan aan aan de stem.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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou ik ben bang. Bang. Wij de zijn het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch veel of die en een vries. Dat kost me mijn hand vol. Jij ja. bent de schrikdraad ik ben de waarop de ik, ik pies.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 Maken. Jij bent kiter, ik heb klavier, het leek ja, me het ook ster. Van. Nou mij ook, het leek me ook ster. Het leek me ook ster.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 T. Mm -hmm.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 What me?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 Met van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Gimme your, gimme your, gimme your attention, baby. I tell <middels> you a little something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 shakes of the chip. On the stove what you